Drie uur. Dit is Radio 1. Deure de Graaf. De 19e etappe in de Tour is net als gisteren behoorlijk zwaar, maar Robert Gesink lijkt zich goed te voelen. Radio Tour de France gaat verder na het NOS journaal met Gert Kluk. De zakenman Joep van der Nieuwenhuizen is door de rechtbank in Rotterdam schuldig bevonden aan omkoping, faillissementsfraude, mijn en het bezit van een vals paspoort. De zakenman, die ook wel bekend staat als de bedrijvendokter... kreeg 2,5 jaar cel onvoorwaardelijk. Het OM had 5,5 jaar celstraf geëist. Van den Nieuwenhuis heeft altijd gezegd dat hij onschuldig is. De zakenman heeft volgens de rechtbank als eigenaar... van de failliet gegaan RDM-werf... toenmalig directeur Willem Scholten... van het gemeentelijk havenbedrijf Rotterdam omgekocht. Verslaggever Robert Bas. Het is een snoehaardfonds van de Rotterdamse rechtbank... Van de nieuwe huizen wordt schoenen begonnen niet alleen aan die omkoping... maar met name ook aan faillissementsfraude te waarde van tientallen miljoenen. En de rechtbank vindt dat hij daar voor een lange duur voor gestraft moet worden. Dat hij maar 2,5 jaar cel krijgt komt onder andere omdat het proces heel lang heeft geduurd. Anders wordt de straf duidelijk hoger geweest. Schaatsbond KNSB en sportkoepel NOC-NSF moeten binnen vijf dagen bekendmaken... waar het nieuwe schaatstempel van Nederland komt. Dat heeft de rechter in Utrecht bepaald. De bonden hadden de beslissing in mei uitgesteld tot september. Maar volgens de rechter is dat uitstel niet voldoende onderbouwd. Daarom moet het besluit zo snel mogelijk worden genomen. Het kort geding was aangespannen door IJsdoom in Almere. Dat samen met Tialf van Heer de Veen in de race is. om te worden aangewezen als locatie voor schaatsstopsport. Een CDA-raadslid uit Echtzusteren in Limburg is veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur wegens mishandeling. Het slachtoffer liep een schedelfractuur op en moest geopereerd worden. Het OM eiste drie jaar celstraf, waarvan 16 maanden voorwaardelijk. Het raadslid van 24 was betrokken bij een vechtpartij... in een studentencafé in Maastricht. De straf viel veel lager uit, omdat volgens de rechter... geen sprake was van zware mishandeling en opzet. Of de man zijn zetel in de gemeenteraad van echtzusteren opgeeft... is niet bekend. In Irak is een bomaanslag gepleegd in een moskee. Daarbij zijn zeker twintig doden gevallen. heeft de persbureau Reuters te horen gekregen... van politie en hulpverleners. De bom ontplofte in een Soenitische moskee in Wajahia, in het midden van Irak. Er waren veel mensen bij elkaar voor het vrijdaggebed toen een zelfmoordterrorist zichzelf opblies. Wajahia ligt in de provincie Diyala, waar zowel sunnieten als Sjiiten wonen. Of de bomaanslag het werk is van Sjiiten, is niet duidelijk. In de afgelopen weken zijn in het gebied meer aanslagen gepleegd. Deze maand zijn bij aanvallen en aanslagen in Irak bijna 500 mensen gedood.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 AANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Ja, het is niet bepaald druk op de weg. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht wel. Want daar staat file tussen Meersen en Maastricht 2 kilometer. Op de A16 loopt het vast door werkzaamheden. Van Breda naar Rotterdam, voorknopend Zonzeel, over 2 kilometer. En op de A58, Breda richting Tilburg, bij Ulvenhout, 4 kilometer.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 Goedemiddag allemaal, nog 66 kilometer op en af in de 19e etappe. We hadden twee koplopers, maar ik weet niet, volgens mij is de nummer 1. Klopt dat? Wie is er weg? Ja, er was er nog maar één. De man ja. met de terug nummer 51. Pierre Rolland. Hij rijdt in dat donkergroene shirt van Europcar. Die Franse ploeg die mag meedoen aan de Tour. En hij danst nu op de Col de Tamier. Niet de moeilijkste col van allemaal. Ook niet de hoogste 907 meter. Maar die Col de Lipine trouwens die hierna komt... is ook niet boven de 1000 meter. Die is ook in de 900 meter. En hij is nu al 5 kilometer verwijderd van de top. Het zijn dus relatief korte klimmetjes. En toch zijn ze wel venijnen. Want deze kool gaat met een stijgingspercentage van gemiddeld 6,2% omhoog. En daarna dan gaat het alleen maar steiler hoor. De kool de Lepine 7,3% en de kool de la Croix-Frie is 7%. Ik zie ook dat er weer tempo wordt gemaakt aan kop van het peloton door de ploeg van Alberto Contador. Daarachter die hele ploeg werd de gele truidrager. Dan weer een paar mannetjes van Contador. Het is alsof ze hem een klein beetje gevangen nemen daar aan de voorkant van het peloton. Ik zie ook de witte trui van Nairo Quintana daarvoor in zitten. En ik ik probeer daarachter te kijken of ik Bouke Mollema zie. Die zie ik niet. Ik meen wel dat Lars Boom daar voorin zit. Met nog een aantal ploeggenoten. Daar zal Mollema ongetwijfeld bij zitten. Maar in ieder geval is Ronald weggereden bij Rade Hesjedaal. Die rijdt nu al op een halve minuut. En die achtervolgende groep met die drie Nederlanders op twee minuten. We got it together, didn't we? Isn't that nice? I mean, really winning.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 Uit 1974, Barry White, you're the first, first, the last, my everything. Enige klimmetjes met Pierre Roland op kop, daarachter Ryder Hesjedal... en komt daar de groep met de drie Nederlanders snel achteraan. ...komen er relatief snel achteraan, Dionne. 1 minuut 58 seconden, een groep van 25 man... ...waar zojuist Johnny Hogeland als gelost wordt gemeld. Net als Rogas en Izagire, zij zijn er dus af. Maar we weten wel dat Tom Dumoulin daar nog in zit. Johnny Hogeland zit erin. Fletcher trouwens, ook van Vakantseleid DCM, zit ook in die groep. En Simon Geske van Argos zit ook in die groep. Ik zei het al, de best geklasseerde in die achtervolgende groep... ...is Daniel Navarro van, uh, van Cofidis. Hij staat uh, op de 13e plaats... En dan kijken we nog naar wat andere mooie namen. Damiano Kunigo, natuurlijk een naam uit het verleden. Zit daarin José Serpa, zit erin Rui Costa. Rijdt daarmee Mikel Nieve Rijdt daarmee Andreas Kleuden, Jan Bakerlands, Bart de Klerk. Dat zijn een beetje de mooiste namen daar in die groep. En we kijken nu naar uh, Ryder Hesjedal Die teruggepakt wordt door die achtervolgende groep. Terwijl wij volgens mij net de melding kregen, even heel gauw... dat Chris Boekmans uh, zou zijn afgestapt. Dat het einde verhaal zou zijn voor die sprinter uit de vakantieleid DCM-ploeg... ...uit koers zou zijn. Het is nog even officieus, maar het wordt in elk geval gemeld. Roland dus in zijn eentje op weg. Die groep daar op 1 minuut 52 achter. En dan het peloton op 10.26. Het peloton waar zelfs na de Glandon en de Madeleine... ...nog steeds de sprinters aanhingen. Ik keek naar André Greipel, Marcel Kittel. Dat soort mannen. Ze hingen allemaal nog aan de staart van het peloton. Maar ze hebben het in het begin van die Col hebben ze het moeilijk. En je zag dat ze toch aan het lossen waren. Net als Lars Boom trouwens, die daar ook helemaal achteraan reed. De gele truidrager die heeft geen problemen, die rijdt daar in mee. Jacob Voegelsang rijdt daar in mee. Laurens Tendam, die zit er ook nog pontificaal mee vooraan. In het wiel van de witte truidrager Nairo Quintano, die weer in het wiel zit van Andy Schlek. En zo rijdt dat peloton omhoog. En ben ik benieuwd wanneer straks de eerste klappen gaan vallen. Wanneer straks de eerste demarages komen. Steeds meer lossers. We kijken ook naar de man in de bolletjes. Dat is opvallend. Dat is de winnaar toch van de etappe van gisteren Christophe Riblon, hij moet er nu al af. Maar goed, hij heeft zijn fantastische zegen natuurlijk binnen. De zegen bovenop Alpe Ja, Gio, nog even een bedrijfsmatige vraag. Waar heb je Sebastiaan gelaten? Uh, ik heb Sebastiaan nergens gelaten, maar uh, er is een probleem met de motor, een mechanisch probleem. Uh, het schijnt iets met de keerkoppeling te zijn die kapot is, er lekt olie. en uh, Dat betekent dat de motor vandaag en uh, naar ik weet ook morgen niet meer kan rijden. En dat is jammer, want dan uh, mis je toch wel informatie ook echt uit ja. de koers. En natuurlijk ook de sfeer langs de route, want ja, wat is de Tour de France meer dan een rondreizend circus met allerlei mensen langs de kant. En nou ja, bij iedere plaats, bij iedere klim, bij iedere afdaling is wel iets moois te melden. En dat gaan we nu helaas missen. Er zijn wel mensen heel hard aan het sleutelen, hoop ik. Laten we het open. Ja, dankjewel. Honderd keer Tour de France. Het debuut van Rob Harmeling, 1991. Achteraf gezien was ik helemaal niet fris, maar ik had er enorm veel zin aan. En uh, de Tour kon ook niet lang genoeg duren, want het was, nogmaals, was gewoon een droom die uitkomt. Een droom mogen heel lang duren. Fysiek gezien, dat wist, dat, dat wist ik helemaal niet, was ik al Op dat moment uh, door een zwaar seizoen aan het einde van mijn Latijn. Laten we even een paar uh, momenten, een paar etappes uitpakken. Als eerste uh, de derde etappe, naar Dijon. Weet je zo nog uh, wat daar gebeurde, hoe die finale ging? Volgens... Of wil je even luisteren eerst? Ja, laat maar luisteren dan. Wat gebeurde er precies in die laatste fase? Ja, ik was weg met Rudy Daan. zijn wat weer teruggepakt. En mijn uh, uitgangspositie voor de sprint was niet eens zo slecht. En ik ga vol aan en dan knalde iemand tegen een drang. En die kaas weer terug op de weg. En ik vlieg er hoog overheen. En uh, wat er verder gebeurt, ja, dat weet je niet. meer. het gaat met zonvaart. Ik weet alleen dat ik nog een beetje open lig en uh, ik hoop dat ze allemaal een beetje op kunnen lappen en dan gaan we er gewoon weer goed tegenaan. Toen ging het al over je gezondheid, die derde etappe? Ja. De tour ging uiteraard verder, zoals de tour altijd verder gaat. De bergen kwamen eraan. Uh, dat was in die tour de Franse eerste Pyreneeën volgens mij. Hè? Ja. ja, maar nou, ik kom ik kom grappig. Ik ben natuurlijk absoluut geen klimmen, maar nou diende ze iets anders aan. Uh, ik kreeg, doordat mijn lichaam eigenlijk uit was geput... kreeg ik een ontsteking aan mijn zitvlak. De, de beroemde derde bal. En dat is werkelijk met allerlei manieren... hebben ze proberen uh, op te lossen met een, uh, met, met, met een lasergun. Zullen we eerst even luisteren? Want ja. ik, ik wou zeggen, terwijl, terwijl jij dus... Uh, nou, door de, je door die Tour de France heen worstelde... Ja. Uh, Miguel Indurain was op weg aan zijn eerste zegen, Die kwam bovendrijven en jij zakte eigenlijk steeds verder ja. naar onderen. Ja. Uh, je kreeg een derde bal. Ja. Een uh, zweer op je zitvlak. Ja. De twaalfde etappe, naar het uh, Spaanse plaatsje Gaca. Dat is dus in de Pyreneeën. Laten we luisteren wat daar gebeurt. Onze landgenoot Rob Harmelink kwam enige lichtjaren, maar nog wel binnen de tijdslimiet <laughs> over de meet, Waar NOS-reporter Jeroen Wielaert hem opwachtte. Ben ik binnen de tijd binnen, kan ik positief beantwoorden. Hartstikke blij, maar wat zie je eruit? Uh, ik weet niet of ik wel blij mee ben. Ik heb zoveel pijn aan mijn kont, John. Ik weet niet of het over een verstandigheid is, ik weet niet. De hele dag ook staan om te pedalen, denk ik. Hartelijk. Ja, maar dat hou je niet vol, jongen. Je moet ook zitten. De benen die breken, om, die komt vandaan als je heel staat. Dat is ongelooflijk. En als je zit, komt die pijn in je zak weer terug. Ja. Ja, dat is ook geen zak waard. <laughs> Misschien gaat het morgen wel beter. Oh, joh. Ik voel... ja. ja, ik zat er flink doorheen, ja. Die derde bal heeft trouwens heel veel vrolijkheid in de ploeg gebracht. Want s'avonds kwam de toerarts en we noemden een pistolenpooldje... en die had een lasergun en dan moest ik met de benen wijd liggen... zoals een vrouw die uh, een onderzoek krijgt. En dan ging die daar een kwartiertje op, op, op, op, op, op schijnen met zo'n laserstraal. want dan moest hij ontsteken. Het was gewoon echt een derde bal, zeg maar. En die moest daardoor, uh, zeg maar, breken en uh, dus die renners die, die van mijn ploeg Teunen zijn concert die lagen in het hotel, of, uh, die op, op, de, op de gang van het hotel door het spleetje van de deur te kijken en die gieren uit van het lachen nou, Ondertussen was je wel op de laatste plaats terechtgekomen. Ja. Dit was dus een heel zware etappe die we zojuist hoorden uh, Een dag later gaat de etappe naar Val Louron. Um, ja, en daar komt ook die wijnaar zijn te, te sprake. Het gaat die dag trouwens al, al stukken beter Luister. Nou, ik heb dus gisteren een uur lang in het wijnaar zijn gezeten en het is hier behoorlijk geslonken Echt wijnazijn? Ja, wijnazijn. Houdt het van je moeder? Van mijn oma. Het klinkt zo uh, ouderwets uh, in vergelijking met Dat al was die Het was een idee van methods. de moeder van Jan Simons overigens. Corrie Simons die kwam ermee met wijnazijn. Corrie nou. Simons? Ja, de, de, de vrouw van de Sona Diana-bus. <laughs> en uh, die zei: probeer dit eens, want uh, ontsmet ook alles. En het was een oud huishoudmiddeltje. Een beproefd huishoudmiddeltje. Ja, en die doktoren zitten met lasers en alles op te donderen. En het helpt allemaal niks, dus uh, zie je maar weer eens. Dus je hangt hem vanavond ook weer in de wijn zijn. Ik hang hem er weer in. Uiteindelijk is het uh, uh, de groene of de blauwe diksan, dan moet ik me vrouw vragen. Is het geworden. En. Uh, uh, de, de, de, raar verhaal, maar uh, in, in mijn tijd, misschien nu nog wel. Dus als uh, uh, vrouwen na de bevalling werden ingescheurd werden werden gehecht. dan moesten ze in die diksan zitten om uh, de boel te, te, te ontsmetten, zeg maar. Is dat wijn zijn? Nee, uh, die, die, die diksan. Wat is dat? Dat is een uh, wasmiddel. Het pistoolenpaaltje was eraan te pas gekomen. Uh, een aantal andere middeltjes waren erop losgelaten. Maar uiteindelijk, uh, voordat jij de Alpen dus inging... was jij die ballas kwijt, die derde bal. Ja, die was ik kwijt. Maar toen uh, stond ik wel uh, dik op de laatste plaats. Ja, achteraf kun je beter laatste zijn. Want anders kijk, want dat besef je dan pas. Maar op dat moment, als je als, als spot hebt... Je gaat, geen, je gaat niet fietsen om laatste te worden. Natuurlijk. Je wordt dus wel inderdaad liever een na laatste dan laatste. Ja... Daar, daar was ik eigenlijk helemaal niet meer bezig. Maar laatste, dat vond ik vreselijk. Ja. Maar achteraf ben je er blij mee? Ach, ja, omdat ik gewoon het verhaal zelf erachter kende en dan uh, trots op mezelf ben. Ja. Ja, de derde bal hield uh, iedereen behoorlijk bezig in 1991. Het jaar van het debuut van Rob Harmeling. Dit is gemaakt door Steven Dalebout. Geen uh, derde bal, maar wel uh, behoorlijk wat problemen voor heel veel renners, hè Gio? Ja, ze gaan er uh, nu één voor één gaan ze eraf. Uh, het was eventjes een soort elastiek hè, aan de rekker, zeggen ze dan. Uh, zo af en toe dan lijkt het net alsof die sprinters eraf moeten. Dan komen ze er toch op hangen en burger weer bij, bij dat peloton omdat ze hopen dat ze dan dit klimmetje overleven... en dan maar eens zien wat er weer bij die volgende klim gebeurt. Maar uh, het gaat toch niet lukken, hoor. Ik zag André Grijpel net met het shirt helemaal opengeritst. Wapperende flappen op dat shirt reed hij naar boven, maar hij moest lossen uit dat peloton. Geen schande trouwens. Maar als ik even kijk naar de mannen die al gelost waren, dan kijken we sowieso naar Cadel Evans. Waar zijn zijn benen gebleven? Ik zie daar Vichot hard gevallen trouwens in de afdaling van de Madeleine. Dat konden we nog goed in beeld, konden we dat zien. Mark Cavendish zit daarbij. Mark Steegmans, uh, of Gert Steegmans natuurlijk. Uh, Nicky Terpstra, Sepp van Marken, Tuft ook gevallen in de afdaling. En dan hebben we wel zo'n beetje de losse Gehad dus uh, Het is er toch al langzamerhand een serieuze bus aan het worden achter dat peloton. We hebben wel nog steeds één koploper, Pierre Rolland. Ook daar gaat het niet meer zo soepel. Je ziet dat hij toch probeert zo zwaar mogelijk naar boven te rijden. Omdat die klim niet al te stijl is. En nu is hij dan zo'n beetje boven. Daar rechts stond het bordje al dat hij boven zou zijn. Maar hier pas komt hij dan over de echte streep die getrokken is op de top van de Col de Tamier. Hij is daar in elk geval als eerste. Zijn laatste gemeten voorsprong is 1 minuut 45. 40 seconden met die achtervolgende groep. Met, ik zeg het maar weer eens even opnieuw, Robert Gezing erbij. En Tom Dumoulin. We zien wel dat steeds meer mensen uit die groep hebben gelost. DJ, de Luxemburgse kampioen van vorig jaar. Ietsak Rojas Rogas Hesje Dal, die heeft dus moeten lossen. Die heeft uh, al zijn inspanningen moeten bekopen. Terwijl nu ook Lars Boom eraf gaat in het uh, peloton. En verder zagen we daar ook Hogeland en Fayou lossen. Dat zijn de mannen die het tempo van de achtervolgende groep niet meer kunnen bijbinnen. In totaal nog 21 man in achtervolging op die 1. Een... Fransman. 1,42 is het verschil. De Tour tour tour tour de Frans. Van 2 tot half 7. Radio Tour de France. favorite one Even if it's not Overrated, zong Jacqueline Govaart. Ja, Sebastian Timmerman laat zich niet zomaar uit het veld slaan... door een kapotte motor. Hij is op zoek gegaan naar de man die vanmiddag in de remmen heeft geknepen. Helemaal leeg gereden, zei ploegleider Adi Engels. Sebas, heb je hem gevonden, Tom Velers? Uh, bijna. Ik sta in een hotel in Chambéry. En ik kijk even op de kamerlijst. Want er is mij verteld dat ik naar de kamer toe mag. En uh, even kijken hoor. Als het goed is, is dit de kamer van Tom Velis. Klopt maar eventjes netjes aan. En, uh, kom binnen. Ik zie al een paar uh, voeten uitsteken. Ja, hier ligt uh, Tom Velis op bed. Hij gaat er even netjes bij zitten. De wonden van uh, de val in uh, Semalo was het, hè? Die zijn nog duidelijk, uh, duidelijk zichtbaar op de knieën. Ik ga even naast het bed zitten op mijn hurken. Hoe is het, Tom? Oké. Uh, Oké. Okay. Okay. Ja. Je, uh, je hebt het inmiddels een plekje gegeven. Ja, ik kan het redelijk een plekje geven, inderdaad. Ja. Um, vertel eens jouw verhaal van die eerste uh, fase van de wedstrijd... Uh, vanuit de start richting de Glandon en toen. Uh, vanuit de start richting de Glandon uh, was een, ja, ik denk een kilometer of tien vlak. En uh, ja, de Glandon is, uh, is 21 kilometer. Um, daar uh, reed uh, een groep weg van ik denk man of vijftien. En uh, Sky die ging achter controleren. En dat is ja, voor mij net een te hoog tempo... En uh, ja, ook voor wat jongens meer, uh, naar wat ik zag. Uh, maar die, uh, ja, die zaten volgens mij nog net iets, uh, iets verder voor mij. En uh, ja, dat tempo was gewoon net te hoog waardoor ik het verder en verder wegzakte eigenlijk. En uh, op een gegeven moment halverwege de klim uh, ja, toen knakte, de, knakte het toch een beetje. Omdat het tempo uh, ja, wat ik toen nog reed uh, kon ik niet volhouden voor, uh, voor zo lang. En uh, toen ik boven op de klim was, uh, had ik een minuut of tien achterstand. Uh, toen de afdaling ingegaan, uh, met de gedachte en de, de hoop eigenlijk dat, uh, dat ik misschien nog wat dichterbij, uh, nog wat dichterbij zou komen. En uh, misschien nog het jongens op zou pikken die, uh, die toen nog, uh, nog, voor mij, uh, nog voor mij reden. Maar dat was allemaal uit het zicht eigenlijk. En uh, toen ik beneden was, uh, ja, was het beeldtonder lang, uh, lang en breed vertrokken. En uh, ja, toen was het uitzicht op een groep. Of uh, naar mijn idee uh, op tijd binnenkomen, uh, um, ja, niet, meer, uh, niet meer in zicht. En uh, ook de, de staat wat ik, uh, waar ik me in voelde, was uh, ja, niet, uh, niet fit, niet fris uh, genoeg... Om, uh, om nog een etappe als vandaag uh, te, te, te doen. Heb je dan zelf die beslissing genomen? Of is er dan een ploegleider die op je inpraat van... ja, sorry Tom, maar dit heeft geen zin meer? Nou, mijn ploegleider zal het nooit zeggen dat het geen zin meer heeft. Maar uh, nee, het is puur dat ik zelf... Uh, ja, in feite het stekker eruit heb getrokken. Uh, puur omdat het gewoon uh, ja, naar mijn idee niet meer ging. Het lichaam gewoon niet fit genoeg en niet genoeg hersteld... Van, uh, ja, van misschien al twee, een dikke 2,5 week koers. Ja, je had het al heel moeilijk, hè, de afgelopen dagen. Gisteren ook uh, net aan op de Alp de West. Ja, op de, al de westen, inderdaad, uh, ook al uh, ja, kilometers in mijn eentje gereden. En uh, dat was ook uh, ja, niet de bedoeling, maar uh, ja, het ging helaas niet anders. Um, en, uh, en vandaag uh, kwam ik weer alleen te zitten. En uh, ja, dat is toch funest als je, als je dan zo'n eind achteruit. Uh, bijna aan het einde, inderdaad, van deze tour. Uh, die val en de wonden die daarvan nog, nog zichtbaar zijn op knie en op de, op de rechter elleboog... Heeft dat ook invloed gehad, denk je? Want ja, zo'n lichaam gaat herstellen, dat vraagt energie. Ja, uiteraard. Uh, ja, misschien indirect. Ja, ik ben verder gezond en uh, uh, uh, ik voel me verder oké. Okay. Maar uh, ja, misschien dat het. Ja, ik, ik, kan er, ik kan er wel over dingen over gaan suggereren uh, dat het invloed heeft gehad. Maar ik, denk dat, uh, ik heb de geprobeerd de max op te zoeken uh, wat mijn lichaam aankomt. En uh, dat was ja, tot hier en, uh, en uh, helaas niet, uh, niet verder. Um, na de val uh, wel wat nachten slecht geslapen en, wat, en, en uh, nog één dag dat ik echt een off day had uh, waar ik geluk had dat het een vlakke dag was um, en voor de rest, ja, je slaapt wat minder en, en, en ja, dat heb je wel nodig natuurlijk maar om nou uh, dat als, uh, als, uh, als excuus uh, te gaan gebruiken uh, dat uh, sowieso niet Vorig jaar moest je ook afstappen, ook in de derde week. Is het nu een ander gevoel, omdat jullie wel uh, drie ritzegers hebben behaald... waar jij natuurlijk een hele belangrijke rol in hebt gespeeld voor, uh, voor Marcel Kittel, jullie sprinter? Ja, het voelt, uh, het voelt heel anders. Uh, vorig jaar was ik echt zwaar teleurgesteld. En... Uh... Uh, nu uh, kan ik het uh, kan ik nu zelfs al, zelfs toen ik afstapte, al meer relativeren. Uh, dat we toch echt iets bereikt hebben hier. En dat ik toch echt wel van dienst, uh, van dienst ben geweest uh, voor de ploeg van Marcel. En, uh, uh, ja, Mijn eigen doel was uiteraard Parijs halen. Maar uh, uh, dat is helaas niet gelukt. Maar ik denk wel dat wij uh, met de ploeg uh, heel veel doelstellingen hebben gehaald. En uh, dat het toch... Uh, dat het toch heel goed is. Ja, moeten ze wel voor Parijs weer even plan B uit de kast halen. Want ja, jij bent misschien wel een van de belangrijkste schakels in de sprintrein. Ja, ja klopt. Uh, maar uh, ik weet zeker dat die jongens, die zijn professioneel genoeg. En die, uh... Marcel die voelt zich ook nog hartstikke goed. Dus uh, ik weet zeker dat het, uh, dat het goed komt met die man. Ga, ga je mee trouwens naar Parijs? Want we zijn maar anderhalve dag van Parijs uh, verwijderd. Of zeg je van, nou, ik geloof het, we ook lekker naar huis. We zitten vlakbij een vliegveld toevallig... Nee, klopt. Uh, ik heb nog geen idee. Ik ga het even, mijn familie is hier, uh, dus ik ga het even met mijn familie overleggen uh, wat die van plannen hebben. Um, ook met de ploeg ga ik even overleggen uh, wat uh, daar van plannen van zijn. Ik denk dat, uh, dat er wel wat uh, gepland is uh, dat we na Parijs, uh, of tenminste na de laatste etappe uh, met elkaar, nog een, uh, een soort afscheidsdiner, uh, afscheidsdiner hebben, uh, ja... Nog even lekker terug kunnen denken aan, uh, aan de mooie successen. En, uh, uh, ik weet dat de ploeg mij daar graag bij heeft. Dus uh, ik, ga het, uh, ik ga het even nog even overleggen. Tot slot, speel heel even voor Gio Lippens. 51,6 kilometer te gaan. Hoe, lo hoe loopt de rit op dit moment? Ja, op dit moment uh, zit uh, Pierre Holland, die uh, zit een klein twee minuten voor op een, uh, op een groep van de uh, van mannen, 15 denk ik. En uh, daar uh, nu 11 minuten achter uh, Roland zit, uh, zit het eerste peloton. Um, ik denk niet dat, uh, dat deze mannen nog voor de overwinning gaan. Ik denk dat uh, van voor uh, iemand die, uh, die uh, voor de overwinning gaat. Um, ik hoop eigenlijk dat uh, Pierre Roland zich een beetje uh, miskeken heeft... Op de, op de laatste kilometers. En uh, dat uh, twee mannen van, uh, van, uh, van ons, Argo schumano uh, Tom Dumoulin en Simon Geske nog een, een rol kunnen spelen in de finale. En uh, volgens mij zit Robert Gessink zit er ook nog bij. Dus het uh, zou, uh, zou ook mooi zijn om die van voren te zien. We gaan het zien. Dank je wel. En uh, sterkte, succes. Dank je. Okay. Dank je wel. Dat was uh, Tom Velis vanaf zijn hotelkamer. En dat was ook Sebastian Timmerman. Ja, Gio, hoe is het met die groep? Met uh, Dumoulin en Geske en Gesink? Ze gaan echt gevaarlijk dichtbij komen. Gevaarlijk tenminste voor Pierre Rolland. Die had gedacht dat hij misschien wel zijn derde toer-etappe zegen zou kunnen gaan halen. Want twee keer eerder won hij al een etappe. Dat was vorig jaar en het jaar ervoor. Hij werd twee jaar, nee, vorig jaar werd hij ook nog achtste in de Tour. En twee jaar geleden werd hij tiende in de Tour. Daar is hij sowieso al niet zo geweldig goed mee bezig. Want hij staat beduidend lager. staat niet eens in de top twintig dit jaar. En deze etappe, ik denk niet dat hij het gaat redden. Want ze komen dichtbij 1 minuut en 22 seconden is het verschil met die grote groep achtervolgens met 21 man En 21 zijn altijd sterker dan één. Zeker in de slotfase van zo'n lastige etappe. De krachten vloeien weg bij Pierre Hollande. Je kunt het zien aan de manier waarop hij rijdt... hoewel hij nu in de afdaling zit en toch wel de bochten nog probeert... aardig strak aan te snijden. Maar af en toe is dat zelfs moeilijk en moet hij toch nog even vol in de remmen... omdat hij anders naar buiten drift. Je kijkt nu ook naar het peloton op 11 minuten en 12 seconden. Die hebben het lekker laten lopen. Maar gaan ze nog iets proberen om in ieder geval... Vroom nog te bedreigen. Daar vooraan in het peloton. De tempo wordt gemaakt door de ploegmaats van Contador. Die weten in elk geval dat zij Rogers ook nog in de top 10 hebben van het klassement. Kreuziger natuurlijk op die vierde plek. Rogers staat op plek 8. Dus misschien rijden ze daar wel voor. Want de mannen die daarvoor rijden in die grote groep waar ook Robert Geesink bij zit, waar Tom Dumoulin nog bij zit. Die zijn toch voor een deel ook misschien wel een gevaar voor die achtste plaats. Dus misschien dat ze het proberen om dat nog even zeker te stellen. Drie man bij de beste tien in het klassement. Natuurlijk, ze rijden ook niet voor niks met die gele helmen. Dat heeft alles te maken met het ploegenklassement. Een klassement waar wij in Nederland nooit zo wakker van liggen. Maar in Spanje doen ze dat wel hoor. Vandaar dat ze daar vier voorop rijden met die gele helmen. De ploegmaats van Alberto Contador. Dit is radio 1. Drie over half NOS-journaal met Christian Bonebakker. Er zijn opnieuw zeven scholieren opgepakt... in verband met de examendiefstal op de Ibn-Galdun-school in Rotterdam. Ze zouden niet betrokken zijn geweest bij de diefstal... maar de gestolen examens wel hebben gebruikt. De scholieren, zes jongens en een meisje van 17, 18 en 19... werden eerder deze week opgepakt en na verhoor vrijgelaten. Het zijn geen leerlingen van Ibn-Galdun. Joep van den Nieuwenhuizen is door de rechtbank in Rotterdam... schuldig bevonden aan omkoping, faillissementsfraude, mensfraude, en het bezit van een vals paspoort. De zakenman kreeg 2,5 jaar cel onvoorwaardelijk. Het OM had 5,5 jaar cel geëist. Schaatsbond KNSB en sportkoepel NOC-NSF... moeten binnen vijf dagen bekendmaken... waar de nieuwe schaatstempel van Nederland komt. Dat heeft de rechter in Utrecht bepaald. De bonden hadden de beslissing uitgesteld. Maar IJsdome in Almere en Tialf in Heerenveen... spanden een kort geding aan omdat ze snel duidelijkheid willen hebben. En de voormalige Duitse doelman Bert Troutman is overleden. Hij speelde bijna zijn hele carrière in Engeland bij Manchester City. In 1956 liep hij in de finale van de FA Cup een gebroken nekwervel op. Maar desondanks bleef hij tot het einde van de wedstrijd in zijn doel staan. Troutman werd toen uitgeroepen tot voetballer van het jaar in Engeland. Bert Troutman is 89 jaar geworden. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. En wordt het al drukker op de weg? Verkeersinformatie, ontstaan. Nou, eigenlijk nog niet. Uh, oh. vooral, nee, het valt echt mee, hoor. In het zuiden, op de A2 van Eindhoven naar Maastricht... daar is nu wat meer vertraging. Daar is wel vrij veel vakantieverkeer onderweg. Voor Maastricht staat 3 kilometer file. En de A16 van Breda naar Rotterdam, voorknopend Zonzeel 2... dat heeft te maken met werkzaamheden. Tuurartiest! Là-bas, derrière la colline Là-bas, là-bas, où le soleil décline J'ai entendu qu'il y a des garçons Et puis des filles qui chantent des chansons Des chansons hop Qui tournent en l'air Des chansons hop Ami, amis derrière de heuvel, daar op de heuvel, le soleil décline, nous serons cent ou peut-être cent mille, qui chanteront op de heuvel, Un grand champ où le soleil décline, nous pourrons dire et chanter tous en cœur, tous réunis ce qu'on a dans le cœur. Là-bas, là-bas derrière la colline, là-bas, là-bas où le soleil décline. Venez chanter les chants de la sagesse, venez chanter les chants de la jeunesse, les chants qui tournent dans Ik ben Het was uh, echt niet alleen maar non, non, rien à changer. Dit was in 1971 ook een hit van De Poppies. Uh, de tourartiest van vandaag. <middels> Geode groep G, zullen we hem zomaar noemen, nadert ja. koploper Roland... Ja, ze naderen hem wel 1 minuut en 12 seconden. Dat is ook niet gek, want zo af en toe tussen die klimmetjes in... dan heb je even een dalletje, een vallei. En dan moet Roland in zijn eentje moet hij toch door die luchtweerstand heen beuken. En ja, dan ben je gewoon in het voordeel als je daar met 21 man achter zit. Met daarbij dus inderdaad Robert Geesing. Met daarbij ook Lars Petter Nordhauk, zijn helper. En dan hebben we twee mannen van Argos Shimano. Tom Dumoulin, de Nederlander en de Duitser Simon Geske. Kunnen zij nog iets betekenen op het eind? Terwijl het tempo nog steeds wordt gemaakt door de mannen van Euskal die zitten daar met z'n drieën. Daar hebben we Mikel Nieve, we hebben Ruben Perez en we hebben Romain Sicard. Dat zijn de drie mannen van die Baskische ploeg die het werk doen om dat gat maar zo klein mogelijk te krijgen. Er wordt hard doorgereden. Het verschil is 1 minuut en 14 seconden. Daarachter rijdt nog ergens die groep met Hogeland, met Fletcher, met Hesjedal, met Koenigo. Maar die komen er niet meer bij en het peloton, het peloton rijdt op 10.47. En het werk wordt daar gewoon gedaan, nog steeds door de mannen van Contador. Ik ga er maar vanuit dat het puur te maken heeft met het ploegenklassement. Het top 100 moment. De afgelopen weken heeft u kunnen stemmen op uw favoriete toermoment... uit de 99 voorgaande edities. Stemmen is niet meer mogelijk. Maar de mooiste fragmenten uit de geschiedenis van de Tour... zijn nog wel altijd terug te vinden op nos.nl slash tour. Erik Dekker heeft nog net op tijd gestemd. Hij koos voor de vriendschap tussen Le Monde en Nino. Greg LeMond wint de ronde van Frankrijk 1989 uit de nood opgestaan. Amerika tegen vier. Greg LeMond wint de ronde van Frankrijk en verslaat Laurent Pignon in de afsluitende tijdrit. 55 met 8 seconden. Dus de Tour de Jean heeft 8 seconden verschil tussen de nummer 1 en de nummer 2. Dat is nog nooit gebeurd. Ja, um, nog eventjes, uh, Erik Dekker, goedemiddag. Die, die vriendschap, hè? was die wel echt? <laughs> nou, nee. <laughs> niet mij, echt. Hè? Daarom was het ook zo uh, zoiets bijzonders. Op, ja. op half de west gingen ze met tweeën naar boven. En dacht ik, Rekklemond, dus dat zei hij later dat, dat Hino mocht winnen. en hij uh, zeg maar de Toerzegen cadeau kreeg. Het was in die zin dat uh, bijna Hino hem niet meer zou aanvallen. En uh, s'avonds zei hij: zei ben Hino gewoon, uh, nadat je het tafereeltje had gezien. Van, ja, ik ga toch in de tijd proberen jou, uh, jou te kloppen. Ja. Ja, want hij zei ook, uh, hij had het erover, Hinault... dat hij Le Monde op de berg zou beschermen voor het Franse publiek, hè? Ja, dat was ik ook het verhaal. Ik hem was. <laughs> was er toen eigenlijk <laughs> iemand die dat geloofde? Was het meteen al duidelijk? Nee, waarschijnlijk niet. Maar je zat met twee, twee hele grote renners natuurlijk in één ploeg. En, en Bernard Hinault was de, de man die al vijf keer de Tour gewonnen had. En kreeg Le Monde die kwam eraan. En ja, op een gegeven moment is het de, is de tijd voor de troonswissel... En, en uh, was dit een uh, ja, heel mooi cosmetisch uh, uh, plaatje. Ja. Alleen ja, er was, er was binnen die ploeg, dat bleek, ja, daar hadden, we, hadden we mensen ook wat door tijdens de toer, maar ook na de tour bleek dat het een, uh, niet zo'n heel leuk plaatje te zijn. En uh, ja, toch wel een grote, we grote ego's tegen elkaar. Ja, want dit was, laten we zeggen, helemaal in elkaar getikt voor de media. Nou ja, in ieder geval... Uh, uh... En ze zijn hand in hand over de meet gekomen. Ja. Uh, alsof het twee grote vrienden be uh, betrof. En dat, dat, dat was dus helemaal niet waar. Nee. Hoe, hoe keek jij toen naar, die, uh, nou, naar, naar dit fragment? Nou ja, ik was toen uh, 16 jaar. Dat <lacht> nog wel een tijdje geleden. <laughs> en volgens mij was ik in volle voorbereiding op het wereldkampioenschap junioren. Oké. Okay. En jij dacht, zo moet ik ook vrienden maken. Ja, nou, maar toen... Het... Toen, toen, toen was ik nog altijd in de veronderstelling dat ik ooit ook Parijsig Parijs, ben, maar uh, Alpe de West zou, zou kunnen winnen. Maar dat, uh, dat, dat leek er wel iets te hoog uh, te zijn. Jij ja. hebt wel iets met die etappe van vandaag volgens mij. Goh, of juist helemaal was... niks. Nou ja, <laughs> ik had het niet helemaal in de gaten. Want ik ben, ja, die Madeleine die staat, die staat heel erg in mijn, in mijn, in mijn, in mijn geheugen. Uh, en die had vervolgens het, uh, hetzelfde traject daarna als dat het nu is. En ik werd daar inderdaad uh, gewezen dat dat, dat dat de etappe was waar ik zo'n geheel de dag alleen heb gereden. Alleen nog achteraan. Ja. En ja, dat was vanaf de Madeleine eigenlijk, vanaf de voet, werd ik, uh, werd ik gelost. En ik denk dat Jimmy Casper nog achter mij reed. Maar goed, dat wist ik op zich niet. En uh, ja, ik dacht dat het afgelopen was en ik kwam bij de bevoorrading en ik wilde eigenlijk afstappen. Maar Frans Maassen, die was heel druk, mijn uh, ploegleider toen de tijd, met uh, mij een koers houden, maar een groep verder. En dat was maar een paar minuten. Rijdt Michael Bogert. Iedereen ja. met een groepje, en die, die wil ook afstappen. Ja, en, ja Frans die zei tegen Michael en tegen mij hetzelfde: van ja, maar je kunt niet allebei afstappen, dat gaat niet. Dus jij moet doorrijden. En, uh, oh, ja, dat zei hij kon... tegen jullie allebei? Ja, ja, ja, ja. <lacht> ja, dus dat was best uh, ja, een heftige etappe, in ieder geval. En... en... Op een gegeven moment kwam ik door de bevoorrading en die verzorger is achter mij aangereden. Die heeft nog met de auto voor mij gereden om mij naar een groepje terug te rekenen. En ik wou dat helemaal niet. Ik zeg, ga weg met die auto. Ja. Maar uiteindelijk kwam ik, kwam ik op het gedeelte eigenlijk wat, wat alleen maar of bergop of, of bergaf ging. En dan op zich heb je niet heel veel nadeel dat je alleen bent. Sterker nog, de mensen duw je dan allemaal. Mm -hmm. En uh, ja, kwam ik, kwam ik een beetje redelijk fatsoenlijk aan, aan de finish. Ja. Dat ging nog wel, maar ik, maar ik had wel afgezien hoor. Het was echt wel... Uh, een hele zware dag, ik weet nog dat Erika Terpstra bij de bus stond en die, die heb ik maar niet te woord gestaan, zo, zo, zo, zo zaggerijnig was ik. <laughs> maar ik weet ook nog dat ik, dat ik daar in de bus ging zitten douchen en ik, ik heb even op de grond gezeten en dat ik klaar was met douchen en ik zei morgen dan ga ik demareren. Oh. Dus ik had wel moraal ik, en, ik, en ik had ook niet heel veel geleden, dacht ik, mm -hmm. maar goed, de volgende dag vond ik niet hoor, dus zo'n uh, stoelverhaal is het nou ook weer niet. Nee, maar dit is dus, wat we riepen allemaal, hè? die etappe van gisteren, die was zo verschrikkelijk zwaar. Maar dit is, dit is ook een pittige. Ja, ik, ik, zo'n etappe als vandaag, daar kijk ik toch naar met, met, met mijn ogen, zeg maar, en de type renner dat, dat ik was. En ik had echt wel medelijden met de, de tweede helft van het peloton. Ik denk, als ze hier gaan koersen, zoals ze gisteren starten, dat hebben ze dan uiteindelijk niet gedaan. Nee. Maar potverdorie, ja, dat zijn... Ja, dat zijn geen klimmen van 20 kilometer waarvan je denkt... even doorbijten en dan ben ik boven. Nee, dat is, dat is meer als een uur klimmen. Ja, dat, zijn, dat zijn wel opgaven. Zeker als je... Ja, het is een gevecht tussen je hoofd en je benen, zeg ik altijd maar. Ja, het is de kunst om het, uh, om het hoofd te laten winnen. Ja. En denk je dat dat uh, bij Robert Geesink goed zit? Heb je hem, heb je hem zien zitten? Ja, nou ja, Robert zit goed in de wedstrijd. Wat hij, wat hij heel goed doet is volgens mij... Uh, uh, op de eerste klim, op de glendon, niet ja, mee zijn en dan vervolgens niet met alle demarranten meegaan... die al na een half uur denken dat ze moeten wegrijden... en denken dat ze tot aan vijf uur, half zes op, op kop kunnen rijden. Nou, dat blijkt ook wel. Ik denk dat zo binnenkort uh, alles uh, samenloopt voor hem. Ja. Dus dat doet hij goed. Uh, ja, dan, dan ben ik heel erg benieuwd. En, en hij niet minder waarschijnlijk waar het schip vandaag stond. Als hij stond. Ja, want hij was zelf eigenlijk uh, vol vertrouwen... Gaan winnen, ja, zei hij vanochtend. Ja, hij zit woordenvol uh, moraal. En hij uh, heeft met weinig of geen druk gereden deze Tour. Als hij vandaag natuurlijk een dikke prijs kan, kan pakken of, of zelfs winnen... Ja, dan, dan, is het, dan is zijn opzet en zijn Tour natuurlijk super gegaan. Ja. En nog even uh, in het peloton, Erik, uh, rijden uh, Bauke Mollema en Laurens ten Dam. Um, is dat zoals het peloton nu rijdt wel het beste scenario voor die twee? Redelijk rustig aan? Ja, tot, tot nu toe wel, denk ik. Als, het, als, als ze de benen hadden van gisteren, en als, dat geldt zeker voor ba ook omdat hij schijnbaar niet, niet 100% fit is, nee. of was, uh, hoop ik. Uh, ja, Als hij met dezelfde benen vandaag die eerste klim op zou moeten en het zou volledige oorlog zijn, ja, dan, dan denk ik dat het hoofd uh, verliest van, van de benen. Maar nu, uh, ja, nu heeft hij in ieder geval tijd om een beetje moraal te denken en vertrouwen te tanken en dan ja, heeft hij in ieder geval een kans. Kan ik wat jou betreft nog wat geld op uh, Geesink zetten? Snel? Uh, als je met je eigen geld doet. <laughs> ja, met mijn geld. <laughs> ja, nee, het, het, het ziet er goed uit, denk ik. Ik bedoel, uh, to, to, tot nu toe doet hij het goed. Dus ik ben heel erg benieuwd en ik ga uh, vol verwachting zitten kijken. En ik heb het uh, volste vertrouwen in. Dankjewel, Erik Dekker. Alsjeblieft. De toren. Op één. Ici Radio Tour de France. Le spectacle de la NOS. We're so glad to see so many of Blues Brothers. Everybody needs somebody to love. Het een verbeten gezicht van de koploper uh, Guillaume Pierre Holland. Ja, hij is uh, inderdaad verbeterd, hij houdt het nog redelijk goed uh, vol. Want de voorsprong is toch nog steeds anderhalve minuut dik. 1 minuut 33 seconden op die achtervolgende groep. Met dus Robert G. Sink, met Tom Dumoulin. En zij uh, rijden hard, om dat gat uh, in ieder geval onder controle te houden. En er wordt ook erg hard gereden in het uh, peloton nu. Door de ploegmaat van Alberto Contador. Ik zei het net al, het zal ongetwijfeld om het uh, ploegenklassement gaan. Dat is voor die Spanjaarden altijd erg belangrijk. Uh, Saxo staat daar bovenaan. Ja, ik zeg Spanjaarden, maar... Het is natuurlijk gewoon een Deense ploeg... met ook nog een Russische sponsor, Oleg Tinkov. Maar uh, er zitten veel Spanjaarden in die ploeg... en Contador is de kopman, dus is toch een beetje... de mentaliteit is in elk geval Spaans in die ploeg. En ze rijden vier rond met die gele helmen van het ploegenklassement. Op de tweede plek rijdt AG Desert La Mondiale. Dat is de tweede ploeg in het ploegenklassement. En die hebben Romain Bardet hebben ze daar uh, voor in zitten. En uh, dat AGDR dat staat maar op 6 minuten en 5 seconden... in het ploegenklassement verwijderd van Saxo. En dat... Uh is misschien wel een van de redenen dat ze zo hard rijden, want die andere ploegen staan verder weg. Shack met Bakelands en Kleuden in die eerste achtervolgende groep op 12.29. Movistar heeft Costa en Plaza daarvoor in zitten. Die staan in het ploegenklassement al op 24.33 en over Belkin hoeven we het niet te hebben, want die staan op 28.37. Die hebben trouwens Geesink en Nordhout daarvoor in. Dat alles over het ploegenklassement dat bij ons meestal niet zo serieus wordt genomen. Kijken we ook nog even naar de plekken in het algemeen klassement. Daar gaat het waarschijnlijk ook nog wel om, want... Michael Rogers, de nummer 8 in het klassement. Die zou wel eens voorbijgestoken kunnen gaan worden door Daniel Navarro. Als ik kijk naar het verschil nu tussen die achtervolgende groep en het peloton, zo'n 8 minuten en 8,5 en minuut zo'n beetje. Als dat het verschil blijft, ja, dan is Rogers die achtste plaats kwijt aan Navarro. En Contador en Kreutziger, die staan veel verder weg. Die staan 14 minuten en 7 seconden voor Contador, en 13 minuten en 34 seconden voor Kreutziger. Die staan dus zover weg van de achtervolgende groep. Volgen van Daniel Navarro. Die in de kopgroep zit. Daar komt hij dus zeker niet aan. Nu zie ik weer mensen lossen uit het peloton. Even kijken. Wie is dat? Is dat uh, Tom Lezer die daar uh, eraf moet? Die moet er in ieder geval af in het peloton. Ik dacht heel even in de vechten van. Het zal toch niet Bauke Mollema zijn? Maar dat is het zeker niet. Die moet er in elk geval af. En dat tempo. Dat wordt maar gemaakt daar. Ze staan nu op de pedalen hoor. De ploegmaat van Alberto Contador. Of is hij gewoon nog wat van plan? Op die laatste twee klimmetjes. We zitten nu halverwege die uh, ene laatste klim. Die kol uh, die we inmiddels, uh, de kol de lepine die we gaan krijgen nu. En dan uh, gaan we toch serieus kijken van wat er gaat gebeuren straks. De ene laatste klim dus, een kol van de eerste categorie. Met saxo op kop en erachter allemaal mannen die moeten lossen. Uit Cameroen. Alane. Tempo in het peloton wordt gemaakt door Saxo Bulswer... kunnen we het volgens mij wel noemen, Guido. Van de mannen van Contador en dat betekent ook slachtoffers. Jazeker, dat betekent bijvoorbeeld dat drie helpers van Christopher Froome, dat hij eraf moeten. Uh, Peter Cano, Ian uh, Stennert en dan uh, Geraint Thomas, die zijn er alle drie afgegaan. We weten ook dat Sagan inmiddels gelost is. Philippe Gilbert zagen we ze juist lossen in zijn regenboogtrui, de trui van de wereldkampioen. En ook de Nederlander Koen de Kort zagen we eraf gaan. Door dat tempo inderdaad van uh, die mannen van uh, Saxo, Rijn Tarame ook die moest eraf. Nou, zo hebben we een hele reeks uh, slachtoffers. Mannen die er aan de achterkant uh, af moeten in het... Uh, peloton waar het tempo hoog ligt. Waar ik trouwens zie dat Wout Poels ook behoorlijk aan de achterkant van dat peloton rijdt. Het peloton inmiddels op 9.41 van de koploper van Pierre Rolland, En die levert niet in ten opzichte van die achtervolgende groep. Dat zou jammer zijn als die groep niet in staat is om dat gat dicht te rijden. Want het is inmiddels van 1,5 minuut omhoog gegaan naar 1 minuut en 52 seconden. En het zal toch niet zo zijn dat ze hun kansen op de etappe daarmee verspelen. Dat ze niet genoeg samenwerken daar in die achtervolging om het Uiteindelijk dat gat dicht te rijden naar Pierre Roland. Want Roland weet hoe hij moet winnen in de Tour. Twee keer eerder al ging hij met de handjes omhoog over de finish. Kijken wat er nu weer gebeurt. Gaat weer een mannetje van Sky overboord. Constantin Siutsu. ook een man die tempo kan maken. En dat betekent dat de gele truidrager steeds minder helpers om zich heen heeft. Zoals we dat in eerdere dagen ook wel hebben gezien. Zijn ploeg heeft het lastig. Bij Saxo zijn ze nog met velen. Op weg naar de top van de Col de Lepine. En daarna nog Col de la Croix-Frie. Nog 39 kilometer duurt deze 19e etappe. Radio Tour de France gaat straks verder met Bart Voskamp en Jurgen van den Berg. Wat mij betreft, graag tot morgen. A bientôt avec Radio Tour de France. Radio 1 presenteert... Zondagnacht tussen 2 en 6. KRO's Nacht van de Filmmuziek. Met de top 40 van de beste soundtracks aller tijden.